10 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Terreurbeweging IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de aanslag op de nachtclub Reina in Istanbul. In een verklaring zegt IS dat een soldaat van het kalifaat... heeft toegeslagen in een beroemde nachtclub waar christenen feestvierden. 39 mensen kwamen om het leven. Er werd al vermoed dat de aanslag het werk was van IS. De dader van de aanslag in Istanbul is nog voortvluchtig. Het huisarrest van een groep asielzoekers in Weert wordt waarschijnlijk verlengd. Burgemeester Heymans overlegt vandaag met de politie en het COA. Het huisarrest geldt voor zo'n twintig Noord-Afrikanen die geen kans maken op een verblijfsvergunning en in Weert overlast veroorzaken. Asieladvocaten zeggen dat het huisarrest gelijk staat aan vrijheidsontneming en dat de rechter erover moet beslissen. De agent die tijdens de nieuwjaarsnacht in Den Haag werd aangereden ligt nog altijd op de intensive care... De aanrijding was volgens de politie een ongeluk... maar ambulancemedewerkers werden daarna door omstanders met vuurwerk bekogeld... toen ze de zwaargewonde agent kwamen helpen. Op sociale media stonden reacties waarin het hinderen van de hulpverlening werd toegejuicht... het OM bekijkt of er tegen die mensen actie kan worden ondernomen. De 18 AC-restaurants in Nederland worden omgebouwd tot Laplace-restaurants. Supermarktketen Jumbo, die sinds het faillissement van VND eigenaar is van Laplace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 Winter, Fire Fantasy. U drie daarin uiteraard het jaaroverzicht 2016. Maar dat is zeker niet het enige wat wij in het derde en laatste uur... van dit programma allemaal nog gaan doen, Albert-Jan. Nou, uiteraard hebben we nog de dieren van de week... rond de klok van half vijf. En ze zijn in de herhaling. Blackie en Sophie hebben de kerstdagen en oud en nieuw doorgebracht... in het dierenthuis. Maar die zijn nog steeds op zoek naar een thuis met een tuintje uiteraard. Blackie en Sophie, dieren van de week, rond de klok van half vijf.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 Dat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 Ik denk al van, uh, ja, niemand minder dan Rapster Shafi en Singvecht Helbits. Het is 19 minuten over 4 uur, zodat ik naar het volgende plaatje... ja, dan krijg je de maand oktober van ons...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 tegen de Gouwouw, Ik kom je zeker tegen de top 2000 muzieklijst. Zo, het is van Michel Fougain en Une Belle Histoire. daarmee is het precies half vijf geworden. De dieren van de week, ze komen er weer aan. Je zegt het goed, de dieren van de week. En uh, wederom, ja, ze zijn de kerst, in, uh, ze zitten nu uh, met oud en nieuw uh, voor ogen. Nog in het dierenthuis land. maar zij, ook, zij verdienen het thuis. En dan hebben we het over Blackie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 Do Ja, ik krijg een uh, zwaar gesprek na vijf uur met Albert Jan. Welke single nou het beste is van de Golden Earring, maar ik vond deze het beste. Je Radar Love. Het is zeven minuten overal, vijf geworden donker uh, zand voor de middels, En we zijn toegekomen aan de maand november. Het NK-Garnalenpellen in het standpavioen Talassa is dit jaar een, een vrouwenaangelegenheid.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 16. En we hebben elf maanden gehad. De laatste maand die we hadden was uh, november van haar uh, November Rain, de single van Kans N' Roses. Nog eentje te goed, maar je hebt ook te goed het gedicht van de dag. En dat is weer helemaal. Het gaat over ijspraat, uh, ijs, ijspret in het centrum van Salvoort. zo moet ik het zeggen. Die tintelende winterkou, ochtendmis op de ijsbaan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 Wat een uh, prachtige ijsbaan hebben we hier in het centrum van Zandvoorts. En daar mogen we best trots op zijn. Ja, en het is dolfijn daar. Dolfijn. Geweldig, geweldig. Je hem, het gedicht van de dag bij CFM IJsprets. Yo, VIP. Let's kick it.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 All the dope fiends, if there was a problem, solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. baby. baby. Ja, hier even opgelet. We hebben nog 7 uur en 10 minuten te gaan. Fred, hij is er ook weer, hè? met de entertainment view. Nog 7 uur, 10 minuten en dan is het 2017.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 Het zit erop in 2016, we stoppen ermee. we doen het dit daar niet meer. We zijn er klaar mee uh, op Gaat ik niet met jou presenteren? Nee, nee, gelukkig niet, zeg. Tjonge, nee. morgen, morgen dan wel weer met een Ja, morgen, morgen zijn we er gewoon weer hè, in het nieuwe jaar 2017. Zometeen entertainment voor jou. Hij is weer in de studio. Goedemiddag, Fred. Hallo. Hele goede. Hele, hele goede. Middags, Goedemiddag. Jij gaat ook gewoon door, hè, op oudejaarsavond. Ik, ik, ik ga uh, deze... Oh, ja. Ja,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 En laat ons, uh, onze, ja, onze uh, eindtune nog een motto zijn voor volgend jaar. Zo is het. Werkt elk jaar weer. Wij zeggen prettige jaarwisseling. Bedankt voor het luisteren in 2016. En, en tot, tot, morgen... tot volgend jaar, ja. 2017. <laughs> tot morgen, morgen zijn we er weer. Dag, doei doei. really might you made. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.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 I'm mm the -hmm.